Michel Koenen met het NOS-journaal. Schaatser Marijn Scheperkamp is in het Noorse Hamar... de nieuwe Europees kampioen sprint geworden bij de mannen. Op de beslissende kilometer eindigde hij als tweede achter Hein Otterspeer. Hij hield ook directe tegenstander Martin Lief achter zich... die als derde eindigde op de kilometer en in het klassement. Bij de vrouwen werd eerder al schaatser Jutta Leerdam Europees kampioen. Zij won drie van de vier afstanden. Femke Kok pakte het zilver, brons ging naar de Oostenrijkse Vanessa Herzog. Een automobilist is vanochtend tegen een woning in het Drentse Tinarlo aangereden. De auto die brandde daarna uit, maar de man kon op tijd wegkomen. De bewoners raakten niet gewond. Ze kunnen vanwege de schade voorlopig niet terug naar hun huis. Volgens de politie zat de bestuurder uit haren met drank op achter het stuur. De Venoord meldt dat zijn rijbewijs om die reden eerder die nacht al was ingenomen. En tijdens het Russische staakt het vuren gaat de beschieting van doelen in Oekraïne gewoon door... ...meldt nieuwsite Kiev Independent. In Zeker zeven regio's in het zuiden en het oosten van Oekraïne zijn aanvallen gemeld. Daarbij zouden drie mensen zijn omgekomen en veertien gewond geraakt. President Poetin gaf het ministerie van Defensie opdracht om anderhalve dag eenzijdig de wapens neer te leggen. Dat allemaal vanwege het orthodoxe kerstfeest. Het staakt het vuren ging gistermiddag in en zou eigenlijk gelden tot komende nacht.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. This is a good life. Now what's the meaning of the line?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 Collective. You know you gotta get a life. En heel lang geleden hebben we deze plaat helemaal grijs gedraaid. Joh, de Salt Soul uh, en Cat Alive. Het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag, uh, Benno, en we hebben twee gasten. Uh, ja, Richard en Marjolein. Ja, goedemiddag, uh, goedemiddag trouwens. Ja, goe goedemiddag uh, Richard. Uh, Hallo uh, Marjolein hi. ook. En Rob en Benno. Ja, hey. hebt net, uh, hebt, jullie zijn net terug van wandelen. En uh, door het uh, gebied, het kraansvlak, nou weet ik het weer. Het kraansvlak heet het, uh, Tot, door, ja. langs de Vicente. Ja. Uh, heb maar... je het overleefd trouwens ja, ja, ja, het ja, ja. zijn uh, je... grote beesten, ja. toch? Ze zijn banger voor ons dan wij voor hun, hoor. Oh, Echt okay, ja. okay. Maar je bent dus niet op de horens genomen. Want nee. het zijn, ze zijn nogal zagrijnig, hè? Ze kunnen zagrijnig zijn. Ja, maar dat zijn we allemaal. Oh, no. Weet je, het is heel simpel. Rob en ik uh, niet, hoor. Nee, nee wij, wij nooit op, <laughs> nee. Het is heel simpel met Vicente en alle wilde dieren. Als jij gewoon die beesten op je af laat komen... Ja. En, je, en jij uh, gaat geen beweging hun maken... Ja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 The path of my DNA I'm treading since the beginning My Nepalese roots got me swimming like an Arkha navigating first with the family An organized formation together facing reality We split three ways always staying connected Wasting no time getting a taste of the ancient Ways of relating to the world When our footsteps tread one path to the next No sight of the end. ending Many roads converged since we migrated for a better life Soak up the soul of the streets of those London nights, Bangalore camming due to the circles of getting new Family made in every place that I've been I know I never stop searching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 Ja, niet, niet op het spoor. Oh, oh, ja. Het is toch wel een het levensgevaarlijk die wandelingen van nu ik. Ja, nou, ook al van uitdaging, maar ja, dat ja. wil niet aan wie Die Sinter spoor, <laughs> dat wordt steeds gekker. Nee, maar een grapje. Uh, Oké, okay, via het spoor naar het Kraansvlak. En dan uh, nou, door dat hele mooie gebied, het Kraansvlak. Dat is uh, redelijk onbekend. Ja. Uh, dus maar, en, misschien maar één pad doorheen. De... Eén pad, inderdaad. Ja. De gele paaltjes. Ja. En dat begint dan ergens zeg maar, in uh, Amsterdam of uh, Zandvoort Nieuw-Noord.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 Goed, uh, ja, ik zit even naar Rob te kijken. Maar ja, we gaan even een plaat draaien. Ja, even een plaatje De nieuwe van uh, Susan en Freek. En uh, ja, oh. die hebben het over slapeloosheid. Oh. Nou ja, mocht je dat <laughs> hebben, dan uh, ja, moet je eigenlijk meewandelen uh, met jou. Uh, dus is, is dat toch? Komt grote getallen. Uh, Oké, okay, nou, daar <laughs> komt hij aan, hè, de nieuwe single Susan en Freek.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 En daarna een lekker Duits biertje. Ja, ja. zeker. Want ja. Dat doen niet niet maar Duitsers alcohol zo. vrij, hè? Hey? Oh, oh, oh ja. pardon. Ja, er wordt alcohol. geen alcohol gedronken. <laughs> ja, ja, oh, nee. Dan, okay. moet, je, dan okay, moet je buiten het centrum. Oh, buiten ja. het centrum. Maar ga je er als groep heen, uh, ja. Richard? Nou, wij gaan er altijd wat eerder heen. Maar uh, ja, mensen gaan altijd een beetje samen met auto's of, okay. uh, of met de trein. Of, uh, ja. Dus het is niet één bus vol laden en uh, <coughs>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 Uh, en managers en directie en een derde vorm is het uh, loslaten van en overtuigingen en uh, dat heet, noem ik transformatiecoaching dus ja. daar ga je echt iets onbe onbewust in en dan kunnen mensen hun belemmende overtuigingen loslaten, maar dat is een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 Ja, dus er is wel heel veel uh, nodig. Ja, ja. Goed, rbtc.nl. Daar kan je het allemaal vinden. Wil je gecoacht worden door Richard Buitenhek, Of Je gaat gezellig met hem wandelen, maar je moet wel je mond houden. Zeker. <laughs> Dankjewel, Richard. Uh, we spreken elkaar weer. Yo. was gezellig. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Marjolein. And Marjolein en uh, You Never Walk you. Alone, hè? Yeah. Okay, ja, ja, Ja. Yeah. Through a star. Louis Capaldi hoorde je en Forget Me en als ze nou met Richard gaan wandelen, Benno, dan ja. hebben we wel een probleem. Hè? Want dan ja, ja, kunnen we doet... geen programma doen op zaterdagmiddag. Nou ja, dan moeten we even aan een collega vragen die even het eerste half uurtje voor ons overneemt. Ja, uh, dat is ook een optie. Dus, uh, of uh, ietsje eerder uh, onze snor drukken. Oh ja, dat kan niet. Waar is je snor gebleven die, die, trouwens? Ja, ja, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Hè? geleden. Ja, ja, die heb ik die wel snor die was wel uh, heel erg uh, beroemd. Uh. We, we, we hebben hierachter in de studio nog een, uh, een soort van schildering hangen. En daar sta ik nog met uh, snor op.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 Uit de computer en uh, Wat heb je nu doen? hebben we onder the board ook van uh, de drifters. Oh ja. Leuk. Tot zo voor de evenementagenda.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 Aan ah, pavioen wel gelegen in Halem. Dat is, er zit een enorme historie aan vast. En dat uh, ligt aan de dreef in Halem.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 Iets, uh, dat geeft altijd zo'n ongelofelijke goede sfeer. Zijn er niet zoveel van? Dus nee, uh, ook dat. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ik heb bijvoorbeeld in uh, mijn Age winkeltje... muziekwinkeltje... heb ik ook, geloof maar... één goede harmonica speler. En het is fantastisch wat die, uh, die gozer ook maakt. Nou ja, Big Pete komt dus naar Haarlem toe. En op 21 januari... Uh, wat kost het? Wat, uh, wat doet het? En hoe laat begint het? De deur gaat open om half acht. Uh, showtime...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 A round. I'm gonna put the hurting on you quick Just ask What you want Eerst hoorde je die uh, mooie plaat van uh, Big Pete. Geweldig, hè, die single, uh, Benno? Ja, is lekker. Heerlijk. Ja, ja, een en, uh, lekker erachter, ja erachteraan. Uh, China is een lekker uh, klassieker The Lover in Me.